Vijf uur, Marian Koekoek met het NOS Journaal. De hoogste politiechef in Nederland vindt dat rechters... geweld rond de jaarwisseling zwaarder moeten bestraffen. Politietopman Gerard Bouwman zegt in de Telegraaf... dat dat zeker geldt voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners. Vorig jaar legde rechters volgens hem lagere straffen op dan het OM eiste. Het OM had toen al het beleid ingezet om hogere straffen te eisen... Te voor nieuwjaarsgeweld tegen hulpverleners. Bouwman vindt dat de rechters daarin mee moeten gaan... omdat ook in het maatschappelijk debat daarom wordt gevraagd. Vorig jaar werd er 176 keer geweld tegen hulpverleners geregistreerd. In Veen in Noord-Brabant zijn tientallen jongeren gearresteerd... nadat een autobrand uit de hand was gelopen. De groep stond rond de brandende auto toen de politie aankwam. De jongeren gooiden met glas en er sneuvelde een ruit van een politiewagen. Daarna vluchtten ze een café in. Politiemensen zetten de omgeving af en lieten versterking komen. De jongens en de meisjes worden één voor één uit het café gehaald en aangehouden. De rust in Veen is inmiddels weergekeerd. De politie was een uur geleden nog bezig met de arrestaties. Mogelijk is er één gewonde. Twee Nederlanders zijn geselecteerd als kandidaten... voor het oprichten van een menselijke nederzetting op Mars in het jaar 2025. De organisatie Mars One heeft in totaal 1058 mensen uitgekozen. Wie de Nederlanders zijn is niet bekendgemaakt. Mars One wil een permanent station op Mars oprichten. Volgens de organisatie is dat met de huidige technische stand van zaken mogelijk... De reis van de aarde naar Mars duurt zo'n zeven maanden. Het idee is om om de twee jaar een nieuw team naar Mars te sturen. Zo'n 200.000 mensen hadden zich aangemeld. De ruim duizend overgebleven kandidaten zullen de komende jaren worden getest... op hun lichamelijke en emotionele stabiliteit. Dan nog het weer, eerst vrijwel droog bij afnemende wind en 4 graden. Overdag wat zon, maar in de namiddag en avond gaat het vanuit het westen weer regenen en waaien. Het wordt 6 tot 8 graden en ook rond de jaarwisseling is het nat. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Saskia Weerstand hele goede morgen. Het is uh, inmiddels 2,5 minuut over 5 op 31 december. De laatste dag alweer van het jaar. En in dit uur gaan we uh, terugblikken op het jaar van Quincy Gadio. Misschien uh, komt die naam u wellicht nog wel bekend voor. Hij is eigenlijk een beetje de, de aanstichter van de hele felle discussie rondom de Zwarte Pieten. Ja, en die ga ik straks bellen om te kijken hoe hij uh, dit jaar nou heeft te ervaren. We kijken ook vooruit naar 2014 en dat doen we met lenient het hart. Want zij heeft uh, nieuwe plannen voor een grote zeehondencrash. En dan dit keer niet in Pieterburen. Dus dan dan, uh, wordt er een tweede geopend misschien wel. Dus uh, dat gaan we allemaal horen. We gaan zo meteen ook nog de wereld rondvliegen, want we gaan bellen met uh, Geert de Grote Koerkamp in Rusland. Want daar zijn serieuze terreurdreigingen. En ook in Turkije is het onrustig. Maar dat alles hoort u na de muziek. In summer you can see it fading fast So you grab a piece of something that you think is gonna last Well you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand The things you think are precious I can't understand Are you reeling in the years? Stowing away the time Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine?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 Is de nacht de EO? Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end.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 In the weight of the world But I only have two hands I hope I get the chance to travel the world But I don't have any plans I wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes But Life's a game made for everyone And love is the prize, so wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself and I. Black met Wake Me Up. Ja, misschien wordt u wel net wakker. Nou, goedemorgen dan. Het is elf over vijf en u luistert naar Radio 1. Dit is De Nacht, zo heet dat programma. En uh, het is flink onrustig in Rusland. Er zijn namelijk aanslagen gepleegd, terwijl Sochi in het vooruitzicht ligt. Uh, daar hebben we het natuurlijk over de Spelen. Geert Groot-Koerkamp, er correspondent voor de NOS, is in Rusland. Uh, hoe kijken de Russen hier tegenaan? En goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Uh... Ja, de, de Russen zijn natuurlijk uh, onrustig. Alhoewel, ja, Rusland is natuurlijk een heel groot land, uh, 140 miljoen inwoners. En uh, zoals het altijd gaat, uh, ja, hoe verder het van je bed is, hoe minder je er zorgen over maakt. Dus mm -hmm. de, de grootste onrust is en blijft natuurlijk in de regio en in de stad waar het is gebeurd, in Volgograd. Yeah. Uh, maar dat neemt niet weg dat dat, dat ook bijvoorbeeld in Moskou... Er ook uh, extra veiligheidsmaatregelen zijn. Er is meer politie op de been. Uh, er wordt extra gecontroleerd, vooral op stations en in uh, treinen uh, Gekeken naar allerlei, alles wat maar verdacht zou kunnen zijn. Men heeft hier toch wel een uh, vrij uh, rijke en droevige ervaring met aanslagen. De laatste aanslagen in Moskou waren die twee jaar geleden in uh, in de metro en ook mm -hmm. op een, op een uh, luchthaven hier vlakbij in Moskou. Dus men, men weet wat, wat, wat het is. En ja. je hoort hier ook, uh, ook dat was er al voorafgaand hier aan elke dag uh, in de metro... ook ...waarschuwingen van let op op verdachte dingen, let op op verdachte mensen. Dus ja. men, men leeft er wel een beetje mee. Het, zit, wel echt, uh, het zit, zit er goed in in ieder geval, de angst en de, de, de alertheid in ieder geval. Hey, is er nog laatste nieuws naar buiten gekomen over de aanslag die, die deze week uh, plaatsvond? Nee, het, het, het, het nieuws wat daar nu nog te, van te verwachten is, is naar goed aard, het, aantal, het aantal doden, dat uh, ligt nu, meen ik, het was gisteravond in ieder geval op, op, op 32 van die twee aanslagen samen. En dat kan nog wel eens oplopen, want een aantal mensen dat nog gewond is, uh, sommigen zijn zelfs naar Moskou gebracht, naar ziekenhuizen. Dat is er ja. zeer ernstig aan toe. En dat, uh, dat zou nog kunnen oplopen. En de tweede vraag is natuurlijk van uh, uh, wie heeft het precies gedaan uh, ja. in het al van die eerste aanslag zou het gaan om een man, vermoedelijk een, een jonge man, een jonge Rus... ...die uh, zich vorig jaar heeft aangesloten, die zich is geradicaliseerd en zich aangesloten bij het gewapende verzet in de Caucasus. Mm -hmm. En uh, de aanslag van gisteren, dat zou ook een, een zelfmoordaanslag zijn geweest, maar details weten we nog niet. Nee, dat uh, komt wellicht dan in de loop van de week naar buiten, als het al naar buiten komt natuurlijk, want... Uh... Het is dan maar de vraag of ze er precies achter kunnen komen natuurlijk, wie het gedaan heeft. Worden er in, in Rusland ook vooraf waarschuwingen gegeven? Word, wordt er uh, gedreigd met een aanslag of komen er gewoon aanslagen? En zijn ze daar echt niet op voorbereid? Nou ja, wat ik zei, men, men leeft hier wel met het gevaar van aanslagen. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk al, al wat twintig jaar zo. Begin mm. jaren negentig hebben we een oorlog gehad, oorlog gehad in Tsjetsjenië. Uh, daarvoor had je, had je al wat van dit soort problemen. Later is er een oorlog geweest. Uh, en er en, is eigenlijk nooit meer rustig geweest in de Caucasus. En, en het, uh, ja, het geweld wat heeft plaatsgevonden daar, de, de, de, de ondergrondse terreurgroepen, rebellengroepen die daar. In een soort staat van permanente oorlog verkeerde met Rusland. Ja. Die, uh, ja, die voeren vrij geregeld uh, uh, van dat soort aanvallen uit uh, op doelen in Rusland. Dat, dat, meestal gaat het om bomaanslagen, Maar iets eerder herinner je, je nog, uh, zijn er ook die, die gijzelingsacties geweest op, op een school in Beslan en ja. ook in Moskou in het theater. Dat, dat valt ook allemaal, dat hoort ook allemaal. Uh, binnen dat, dat kader van die, van die permanente staat van oorlog. Ja, ja, precies. Dus het blijft eigenlijk altijd wel roerig... of er nou wordt gewaarschuwd voor of, of niet. De, de alertheid is er in ieder geval wel. Hey, over een, uh, zes weken gaan de winterspelen los in Sochi. Uh, hoe, ja, zijn daar dan ook extra beveiligingen? Dat uh, wordt natuurlijk al ontzettend goed beveiligd... maar met aanslagen die nu gepleegd worden... Uh, wordt het dan nog strenger beveiligd? Nou, de Russische regering zegt dat, dat dat in feite niet nodig is. En dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen, omdat ze daar al jarenlang bezig zijn. Eigenlijk al vanaf het moment uh, dat, dat de ket was dat de spelen naar Sochi zouden gaan. Toen wisten mm -hmm. de Russen natuurlijk van. Uh, nou ja, nu moeten we wel zorgen dat alles veilig verloopt, want Sochi ligt aan de rand. Uh, van de Caucasus in de Caucasus, of de Noordelijke Caucasus in Rusland, dat is echt het meest gewelddadige, meest gevaarlijke gebied van, van heel, heel Europa. Yeah. Um, dus het is een risicogebied, uh, een risicolocatie. En uh, ja, vanaf dat moment zijn ze begonnen met het, uh, het veiligheidsplan. En dat, dat behelst uh, ja, de inzet van tienduizenden, uh, niet alleen politie, maar ook militaire, uh, mensen van veiligheidsdiensten. Er worden uh, boten ingezet, uh, militaire marine uh, schepen die die op, die op zee liggen om van die, vanaf die kant alles te beschermen, uh, nou ja. Het zal heel moeilijk zijn om, uh, om daar zomaar binnen te komen. Dat wordt, op alle punten wordt gecontroleerd. En ook in de regio Sochi zelf, en de stad mm -hmm. zelf, daar worden allerlei uh, objecten, scholen, uh, bruggen, stations, uh, worden uh, uh, extra bewaakt, ook tijdens, uh, tijdens de spelen. Dus uh, ja, als je, het, als je het zo bekijkt, dan, dan zal Sochi waarschijnlijk een van de meest veilige plekken zijn in Rusland. Uh, ja. Nu moment dat de, de spelen gaan beginnen. Ja, en hey, nou, dat trekt daar natuurlijk dan ontzettend veel politie naartoe en ook heel veel mensen van het leger, wat je al zei, die, die, die beschermen daar natuurlijk de hele boel. Betekent dat dan ook dat de rest van Rusland een stuk minder veilig wordt? Nou, ja, Rusland heeft heel veel mensen onder de wapenen. Dus aan een kant zal het wel meevallen, maar wat wel natuurlijk het gevaar is... en, en wat nu in Wopograd uh, is gebeurd, laat dat zien, uh -huh. uh, is dat... Uh, ja, dat de rest van Rusland wel een stuk kwetsbaarder wordt. Ja, als er nu uh, bijvoorbeeld weer een, or een aanslag zouden plaatsvinden in Volgograd, dan, mm -hmm. ja, dan, dan schreeuwt dat op extra maatregelen daar in ieder geval in die regio, ja. uh, waardoor je dus extra uh, mensen en materieel zou moeten inzetten. En dat zou ten koste kunnen gaan van uh, de beschikbare mensen en materieel die je in Sochi zou kunnen inzetten. En dat is ook wel een van de, een van de doelen waarschijnlijk die die terroristen nastreven. Ja. Uh, sporters zijn dus voorlopig in ieder geval wel veilig in sorti, Maar hoe het dan voor de rest van de veiligheid van Rusland eruit ziet... dat is dan nog nu even de vraag, zeg maar. Ja, dus die kwetsbaarheid die blijft groot. En, en, en wel beschouwd, ja... Kijk, iedereen die kwaad wil, die, die, kan, die kan dat wel ergens realiseren. Je kunt natuurlijk niet, uh, niet heel Rusland, elke stad en dorp en elk station... Uh, uh, ja. veranderen in een, in een soort belegerde vesten. Je kunt niet overal uh, politie rondomheen zetten, of overal poortjes met metaaldetectoren. Dat kan gewoon niet. En, en als je kijkt naar nou, de Moskouse metro, is een mooi voorbeeld, daar, wordt, daar zijn aanslagen gepleegd. Ja. Uh, maar ja, in normale tijden, zeg maar, de dus aanstekers, uh, zul je daar ook niet extra veel politie zien. Hè? Dus ja. Uh, ja, als je kwaad wil en je hebt een, een, een pakketje explosieven bij je, ja, dan kun je daar in theorie zomaar naar binnen lopen. Ja. Uh, de grote vraag is of, of wat men probeert te voorkomen is dat die uh, explosieven, dat die bommen, die terroristen Moskou bereiken. En dus tussen ja. Moskou en de Kaukens zijn er heel veel punten waar dan wordt gecontroleerd. Maar zelfs dat is niet waterdicht, dus je kunt nee. je nooit voor 100% verzekeren. Nee, Dus het blijft eigenlijk voorlopig nog wel een beetje roerig in Rusland. En uh, nou ja, laten we hopen dat er de, de winterspelen in ieder geval helemaal uh, veilig gaan plaatsvinden en dat uh, ook de rest van Rusland daar niet, uh, niet onder leidt, uh, qua veiligheidsmensen, uh, zeg maar, qua inzet. Uh, in ieder geval ons Ontzettend bedankt Geert Groot Koerkamp vanuit Rusland voor jouw toelichting ook op de aanslagen in Rusland op dit moment. Graag gedaan. En een hele fijne dag en muziek van BB King hier bij Radio 1 bij Dit is de Nacht. Once time a long time ago. I would surely Girl, you put me through some pain and misery And now you are standing on my doorstep Telling me how much you need me Baby, ain't nobody home Times I begged for you to come home But you laughed at me And said, let me alone Through my burning tears I saw you walk away And now you're begging me To forgive you But this time, baby It's your turn to pay Baby, ain't nobody Nobody, ain't nobody home Girl, I used to love you Place no one else above you upon a time when you went on your way girl i hope and pray that you'd come back someday but time has made some changes turned me upside down so you can beg me to forgive you but this time baby you can turn Baby, there ain't nobody. Nobody home. You know you hurt me once. Ain't nobody home. There ain't nobody home. All oh, you can Of Davis hoort u hier bij Radio 1. Dit is de nacht luistert u naar. En in Turkije heeft premier Erdogan het flink moeilijk gehad de afgelopen weken, want er is namelijk gebleken dat meerdere hoge functionarissen, waaronder ministers, corrupt zijn. En aan de telefoon heb ik Kees Arends. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij zit in Turkije. Waar, waar zit je precies? Ja. Ik ben in Taxim. Ik woon in Taxim. Taxim in Istanbul. Ah kijk, ja, in Istanbul. Nou, daar uh, moeten we volgens mij precies zijn. Hey, uh, hoe zie je, ja, er is uh, veel reurigheid uh, in de regering op dit moment. Kun je even kort uitleggen voor iedereen die denkt... Hé, waar gaat dit nou over? Ik heb dat met de kerstdagen helemaal gemist. Even kort uh, uitleggen wat er gebeurt op dit moment uh, in de regering in Turkije. Nou, wat er gebeurd is, is dat er vorige week... Uh, is, er een, uh, uh, is er een actie geweest van het Openbaar Ministerie... om allerlei uh, hoge functionarissen... Uh, maar ook particulieren op te pakken, uh, of uh, uh, te, niet te arresteren, maar te vragen te verhoren in een uh, in, in corruptiezaak in, uh, in, in, uh, in Turkije. Ja. Um, er, zijn, er zijn zonen van ministers bij, er zijn ook uh, bankfunctionarissen bij, en er zijn uh, uh, uh, mensen die die werken in de constructie, in de, in de bouwwereld, uh, zijn erbij betrokken. Oké, okay, en het gaat, het gaat echt om corruptie. Uh, wat, wat is het dan? Zijn er illegale afspraken gemaakt? Uh, gaat er uh, wat geld heen en weer? Of waar, waar moeten we aan denken? Nou, dat, de, alle twee. Uh, alle twee. Er gaat wat geld heen en weer. Er is een suspicion. Er is verdenking bedenking dat uh, illegale handel met Iran wordt bedreven. Ja. En dat er veel geld om gaat. Het gaat ook om witwassen van geld. Uh, en het gaat ook om uh, omkopen van functionarissen om te zorgen dat er toestemming wordt gegeven voor bepaalde bouwprojecten. Ja, en nou uh, heeft Brun... die ja. zijn. Ja, precies. Uh, Erdogan die, uh, die, die, die kijkt ernaar, maar die ontslaat ook al wel wat mensen her en der. Maar hij is zelf ook niet helemaal. Uh, heeft zelf ook niet helemaal schone handen, toch? Nou ja, er wordt wel genoemd. De, uh, op het ogenblik is het zo dat uh, na, nadat de eerste. Uh, uh, uh, is dus steeds of de onderzoek uh, uh, is, is gebeurd proberen ze nu ook een nieuwe groep uh, te arresteren of te, mm -hmm. la te laten komen naar verhoor yeah. en daar zeggen ze daar beweerd dat er ook uh, zoon, een zoon van uh, Erdenham bij is bij de verdachte oh kijk, dan wordt het natuurlijk alweer iets persoonlijker het wordt daardoor wat persoonlijker het wordt wat persoonlijk alleen hij is nog steeds niet verhoord hij, is, want hij, is, uh, hij schijnt ...naar het buitenland te zijn gegaan. Uh, dus in hiding is, zal ik maar zeggen. Yeah. En, uh, um, en ja, ze kunnen dus niks doen op het ogenblik. Oké. Okay. Hey, inmiddels zijn er al tien ministers afgezet, hè? Nou, de, de, de, ja, er zijn vier ministers die zijn echt rechtstreeks met deze zaak, uh, bij deze zaak betrokken uh, afgezet. Die zijn dus echt uh, gedwongen, zijn gedwongen om ontslag te nemen. En de, er zijn ook een aantal andere ministers die zijn uh, vervangen, maar dat heeft meer te maken met de komende verkiezingen okay. in maart. Ja, dus het heeft niet alleen maar te maken met de corruptie. Nee. Het heeft alleen maar te maken met deze zaak. nee. nee, okay. nee. Hey, de bevolking die, die raakt wel een klein beetje in opstand natuurlijk. Dat hebben we eerder dit jaar ook gezien op het Taksimplein. Is het ook weer zo ja. heftig als toen of gaat het er deze keer iets milder aan toe? Nou, het is afgelopen vrijdag is er wel een hele grote demonstratie geweest in, in Istanbul. Er zijn ook weer zijn ook weer gezegd uitgebroken tussen demonstranten en de politie. Mm -hmm. en maar verder is het allemaal op wat kleinere schaal. Uh, op kleinere schaal. Er zijn niet alleen in Istanbul dat er mensen op straat zijn gegaan, ook in andere grote steden, Ankara, Ismir, Mersin, Adana uh, zijn ook mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen. Uh, tegen de regering, want de, de protesten gaan tegen de regering eigenlijk. Hè? De, ja. de regering wordt geëist wordt, wordt, uh, wordt dat de regering gewoon aftreedt. Ja, maar dat zijn ze niet van plan? Nou, tot nu toe niet. Nee, nee. tot nu toe niet. En ze vinden dat er ook geen, uh, geen reden voor is om af te, uh, af af te treden. Dus de regering zegt natuurlijk, zegt natuurlijk ja, we wachten gewoon het onderzoek af wat er ja. gaat, wat, uh, wat uit het onderzoek uh, komt. En uit die nee. rechtszaak. Als er een rechtszaak komt, wat er dan uitkomt, is dat echt de ja. regering. En, en hoe denk dus, je dan nee. dat de toekomst eruit gaat zien? Denk je dat ze ooit wel gaan zwichten? Of, uh, of is het allemaal zo corrupt dat ze dan op een of andere manier ook wel weer kunnen blijven zitten? Ja, dat, dat, dat, dat weten we niet. Dat weten we niet. Nee. Dat, dat weet niemand. We, we denken, eigenlijk denk ik, moet ik zeggen, dat ik denk dat... dat Erdam en de regering het wel uithoudt... op de verkiezingen. Wat na de verkiezingen gebeurt... is natuurlijk onduidelijk... hoe de, ja. hoe de, hoe de, hoe de stemming uitvalt. Maar tot die tijd... denk ik dat ze we het wel uit kunnen houden. Ja. Het uh, punt is, de punt is dat, dat... ook de economie... Heeft, krijgt er last van. Want de, de, de, de lira die zakt in waarde. Dat betekent dat de import... heel duur wordt voor Turkije. En Turkije is een importland. Ja. Een importland. En uh, de... de, de, de, de de, de, de, beurs die, de, de, beur, de koers van de beurs gaat naar beneden. En ook worden er al investeringen teruggetrokken uit Turkije. Uit de, uit de dus okay. Dat kan wel een grote rol spelen. Nou, kijk okay, inderdaad. Als de economie ja. gaat meespelen. Dan, dan heeft dat op een gegeven moment natuurlijk ook wel invloed op de regering. Maar het lijkt me ja. al met al niet ja. heel bevorderlijk voor de gesprekken ook met Europa, of wel? Uh, ja, nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet precies. Want het, het, het, het, het, de. de, de uh, het was toch al een beetje op een laag pitje met de, de contacten met Europa, met de besprekingen met Europa voor de voor toetreding tot de Europese Unie. Um, en uh, ja, de minister van Europese Zaken, dat was ook niet echt een hele sterke figuur, moet ik zeggen, yeah. in de, uh, in de in de regering. Het was ook niet echt, was niet echt een sterke basis in de regering. Dus het was toch al een beetje op een laag pitje. Oké. Okay. Uh, dus in die ja. zin heeft dat dan niet, op dit moment niet direct gevolgen voor de gesprekken met Europa? Nee, nee. nee het was, volgens mij was het toch allemaal een beetje een laag pitje. Ja. Nee, nee. Hey, we gaan het zien, ja. Kees. We, we houden in ieder geval het nieuws hier ook uh, vanuit Nederland uh, in de gaten. Wat er allemaal gebeurt in uh, Turkije. En uh, ja, mochten daar weer uh, yeah. grote onrusten zijn, uh, dan hopen we je volgende week weer eens kunnen spreken. Ja hoor, kan. Nou, kijk, heel goed. Ja. We houden het in de gaten. Bedankt in ieder geval. En een hele fijne dag. Oké. Okay. En goed, ja, goed oud en nieuw, hè? En een uh, gelukkig nieuwjaar. Bedankt. Oh. Ja, hetzelfde inderdaad. Ja, 31 december, inderdaad. Okay. Ik was alweer even bijna vergeten, ja. zo midden in de nacht. Maar, uh, ja, we vieren, vieren het ook in Istanbul. We vieren het ook in Turkije. Ja, he? dus. heel goed. Nou, ja. maak er een ja. goede jaarwisseling van. En heel veel goeds voor 2014. Okay. Ja, Oké, okay. ja. bedankt. Bye. Dag. Mijn shoulders, Mike en de mechanics horen u hier bij Radio 1. Dit is de nacht en uh, we gaan alweer richting de ochtend. Het is vijf over half zes. Goedemorgen als u net wakker bent. Ja, uh, De man die dit jaar eigenlijk niet van de buis was af te staan en ook eigenlijk niet uit het nieuws te houden was, uh, is Quincy Gadio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is 31 december, dus we blikken even terug op uh, afgelopen jaar. En ik denk dat jij toch wel de man bent die uh, groot nieuws veroorzaakt heeft. heeft. Ik heb wel een beetje uh, wat, wat veroorzaakt, ja. Ja, hè? ja, redelijk wat. Had je verwacht dat het zo groot zou worden? Um, aan de ene kant wel. Aan de andere kant had ik niet verwacht dat het zo lang zou door. Uh, uh, uh, gaan. Nee, Ik dacht wel dat mensen wel uh, opgeschikt zouden worden van het feit dat misschien Semicater toch niet meer zou doorgaan om doen. Nee. Maar niet dat mensen daar zo heftig op zouden reageren voor zo'n lange periode. Nee, hè? precies. Want daar gaat het inderdaad, het gaat over de Zwarte-Pieten discussie. Uh, nee. Zoals die uh, uiteindelijk genoemd is. <laughs> uh, ja. Ja. Ja. Wat was voor jou de aanleiding eigenlijk om, om iets te starten? Hoe, hoe ben je het begonnen? Nou, bij mij was het het geval dat een aantal jaar geleden mijn moeder door een collega voor Zwarte Pieter uitgemaakt. En toen dacht ik, oké, okay, dit, uh, dit kan niet. Nee. Uh, hier moet wat tegen gedaan worden. Ja. En uh, toen ben ik een kunstproject gestart, genaamd Zwarte Pieters Racisme, in 2011. Ja. Waarvoor ik in november 2011 bij de intocht ook werd gearresteerd. Zo. Um, voor het dragen van een t-shirt en een video... Van arrestatie. Um, gelukkig werd het uh, opgepikt ja. um, en, en is het ook vrijwel gegaan en heel veel mensen die naar keken en ook dachten van ik kan niet. Hm. En um, vorig jaar dacht ik van oké, okay, uh, ik wil er eigenlijk niet mee bezig zijn. Ik wil het gewoon aan andere mensen overlaten. Ja. En toen dacht ik het afgelopen jaar van weet je wat... Um, er zijn nog een paar dingen die gewoon gedaan moeten worden. Ik had contact opgenomen met uh, gemeenteraad Peggy Burke van de PvdA. Ja. En die zei van de echte manier om hier wat tegen te doen is gewoon keihard de vergunning aan, aanpakken. Ja. En uh, zo, zo. Gewoon bij de basis, dat, ja. zeg maar. Precies. Ja. Ja. Ja. ja. En het daar laten veranderen, zodat het dan uh, uh, ja, niet meer mag. Dus geen zwarte pieten meer uh, in de optocht, zeg maar. En, ja. maar, maar dat is niet gelukt. Nee, nee. Maar het is ook een kwestie van een aantal zaken... die samenliepen waarbij je dacht van... oké, okay, het is best wel een hele grote uh, lobby. In ja. een, in, op de een of andere manier. Want als je kijkt naar de college voor mensenrechten... Mm -hmm. die hebben een keihard statement erover... waarbij ze zeggen van de figuur is racistisch. Ja. Yeah. Maar nou, het probleem is echter dat zij weigerden om in de periode dat het speelde om een persweg uit te doen... om een standpunt te tonen. Ze zeiden dat de enige manier waarop mensen het van hen konden weten... is als ze het hen vroeger. Ja. Dus uh, het moment dat uh, Tweede Kamerleden of de uh, minister-president... of de burgemeester van Amsterdam zeiden wat ze zeiden over de figuur, mm -hmm. hadden ze nog niet contact opgenomen met de college voor mensenrechten. Nee, precies. Dus dat heeft zeg maar, veel meer partijen te maken eigenlijk. Dan, uh... Precies. Eén ja. wetgeving of één regel in, uh, ja, in, in, ja. in de hele re regelgeving daaromheen. Hey, je, je zette een Facebook-actie op. Of althans, uh, hey, er werd een petitie gestart. Mm -hmm. En die ging razendsnel. Ja. Ja, een aantal marketingjongens uit uh, Brabant yeah. uh, van Extra Kings, die zetten de petitie op. Maar vervolgens werd die juiste petitie ook gebruikt om aan te tonen dat zij als marketingbureau um, sociaal media konden gebruiken om de sociale stemming in een land aan te pakken. Yeah. Dus um, aan de ene kant werd het neergezet van een hele ludieke actie. Aan de andere kant werd het gepromoot als een bedrijfs um, yeah. iets ja, ja, ja. Hmm. Dus dat was ja. een beetje dubbel. <laughs> het, was, het was heel erg dubbel. Maar zo zie je dan ook weer... Uh, met heel veel dingen die met Fertipi te maken hebben... het gaat eigenlijk om de business. Ja. Um, heel veel bedrijven die zijn bang om... Hun, hun al ingekochte materialen te vernietigen... of daar niks mee te doen. Ja. Dus ze zien het eigenlijk als... Uh, ...een moment om weer grote uit te pakken... ...en dat wil ze gewoon niet aanzetten. Nee, nee, dat moet er nog echt even doorheen, zeg maar. Dat het ook echt uh, verandert. Ja. ja en uh, protest in Den Haag? Uh, ja, er stonden, stonden aardig wat, wat mensen. Dacht uh, ja. je toen niet... ...oh help, wat heb ik nou teweeg gebracht? Of... Uh, Nee, nee, want ik wist dat de mensen vaak zichzelf verschillende acties hadden opzetten. Mm -hmm. Dat test in Den Haag werd opgezet door een meisje die zei van... ...hé, hey, uh, mijn uh, zusje dacht dat uh, hele Sinterklaas niet meer zou doorgaan... ...dus ik wil gewoon een, een hart onder de riem steken. Yeah. Maar wat je ziet is dat heel veel mensen de angsten uh, van mensen gebruiken voor hun eigen gewin. Yeah. Uh, de jongens Extra Kings van Brabant, maar tegelijkertijd ook de BVV. Mm -hmm. En ook heel veel jongens van de... Um, Xenofobisch-populistische groeperingen. Ja. Die uh, ook aanwezig waren. En vervolgens ook hebben geleid dat mevrouw Tilly Casiopol aangevallen zouden worden. Ja, nou, ja. Wat je ziet is dat daarna een weigering is gekomen van de politie. om daarin te grijpen. Ja. Die vervolgens ook zie ik en Twitter-bericht uitsturen. dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. Wat Het gewoon een leuke dag was. Ja. En dan denk je van: Oké, okay, hier is dus duidelijk iets mis. En ja, uh, ja. de politie niet ingaat En vervolgens ook nog zeggen dat er helemaal niks was om in te grijpen. Ja. Maar ja, het moment ook dat je ziet hoe is omgegaan met Rishi Chandra Kisang. Um, dan denk je ook van. Rishi wordt neergeschoten, de agent wordt vrijgesproken, ja. er wordt vervolgens gezegd door de politie in maat dat niet wordt etnisch geprofileerd. Terwijl ook voormalige collega's daadwerkelijk aangeven van, hé, hey, er is wat mis bij ja. de politiepost daar. Dus er zijn heel veel verschillende zaken die we elkaar aansluiten en dan denk je van, er klopt iets niet hier. Nee, maar maar ja, die... wie weer... Al dieper in de basis, ja, want, zeg, zeg maar. Ja. Precies. Ja, ja, hey. ja. Hey, uh, 2014 uh, nou, staat echt uh, vlak om de hoek. Morgen is het al zover, 2014. Hoe ziet jouw ja, jaar eruit? Ga je weer uh, een petitie opstarten? Ga je weer hard maken Of uh, wat ga je doen? Nee, mijn jaar ziet eruit dat ik uh, mijn master in comparative Women's Studies... aan de Universiteit van Utrecht afmaak. Kijk. Um, mm -hmm. Ik ga me bezighouden met mijn, uh, mijn platform goed het Eten bij Mart Radio. Mm -hmm. um, en ik... Ben bezig met verschillende projecten voor community building. Um, heel vaak in de discussie hebben mensen het gehad over de zwarte gemeenschap ja. en de zwarte kiezer. En dan denk ik van ja, maar wacht even. Bestaat die wel eigenlijk? En als je kijkt naar hoe er wordt omgegaan met verschillende zwarte mensen, waarbij de Antillianen door de Bosmanwet nu worden gedreigd met deportatie, of dat de Surinamers niet de personen van de Surinaamse afkomst hebben, waarbij ze. Um, Terug kunnen gaan in Suriname en dan ook weer de manier waarop soort mensen uit Afrika een en, visum en green card en van alles nog moeten aanvragen. Dus de mm -hmm. gemeenschap zodanig bestaat ja. niet, ja. maar die zou wel kunnen bestaan op het moment dat je de verschillende politieke doeleinden aan elkaar kan koppelen. En daar een manier te vinden mensen bij elkaar kan brengen. Ja. Dus daar ga ik aan werken. Nou kijk, nog genoeg werk voor je. Misschien, uh, ja, misschien in de politiek de nog ergens. <laughs> nou ja, de politiek, ik weet niet. Ik denk eerder dat de mensen die we nu hebben... aangesproken moeten worden op een verantwoordelijkheid. Um, je hebt heel veel verschillende politici... Ja. die de migrantengemeenschap gebruiken als stemveen vervolgens, wanneer ze uh, daar zitten, zeggen van ja, ik heb er niks mee te maken, want ik wil geen cliëntelisme ja. uitstralen. Ja, maar ja, ja, als je dan ja. ziet wat de VVD dan vervolgens doet, om uh, de inkomensafhankelijke premies en sociale lasten af te, af te wikkelen, terwijl uh, mensen die lid zijn van de VVD zelf wel weten, dat op het moment dat je lid bent, hoe meer geld je betaalt of mm. hoe meer geld je maakt, hoe meer geld je betaalt. Nee, dat kijk, je dat ze ja. daar in een eigen partij stelsel, dat doen, maar dat vervolgens niet voor het land wil ja. Dan denk je ook van hypocrisie. Maar nee, goed. Nou ja, Quincy, ik, ik hoor nog uh, genoeg, genoeg dingen waar jij je heel erg hard voor wil maken, dus ik uh, <laughs> wens je daar in 2014 heel veel sterkte bij. Ja, en Dankjewel. Als, als Dankjewel. het weer zoveel reuring opbrengt, uh, op, uh, dan gaan we je zeker weer zien in de media. Maak, hey, maak in ieder geval, ja, bedankt. En maak er een mooie <laughs> jaarwisseling van. Hetzelfde. Ja, op een productief en leuk jaar. Precies. Ja. Gaan we voor. Bedankt in ieder geval dat je zo vroeg even mocht bellen. Ja, dank jullie wel. Graag gedaan. En uh, we gaan naar muziek Queen. You're my best friend. My best friend van Queen hoorde hier. Dit is de nacht van Radio 1. Een hele goede morgen. En uh, ja, het is uh, 31 december. Dus dit is voor dit jaar in ieder geval de laatste. Dit is de nacht. En uh, nou, dan heb ik ook nog eens de grote eer... om dan uh, een soort jeugdheld van mijzelf te spreken. Omdat ze in het nieuws is. En dat is een leniend hart. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat leuk. Ja, ik, wat leuk dat je vroeger ook al uh, met ons bezig was. Wat ja, goed. zeker. Ik had, <laughs> ik had een grote poster van een zeehond... met erop uw hand ...op mijn deur hangen. Echt waar? Oh, wat goed. Ja, nou, ja, ja. Ik vond de jeugd, vind ik altijd nog heel erg belangrijk. Dus die krijgen ook al mijn aandacht. Nou, kijk, ja, ik weet ja. het nog. Ja, ik kwam speciaal oh, voor leuk. een verspreekbeurt naar Pieterburen... ...en ik was erg onder de indruk. Dus uh, ja, ja ik oh, vond, goed. Ik vond het erg leuk. En ja, als we het over Pieterburen hebben... er, er ...komt een Pieterburen nummer 2 aan, als het uh, aan u ligt. Oh, oh ja. Nou, het is de bedoeling dat er gewoon een... een een opvang komt in het zuidwesten van Nederland. En dat wordt geen Pieterburen 2. Dat wordt gewoon een, een, een opvang van de mensen die daar zijn. En, ja. Ja, die moeten daar ook zelf hun naam aan geven. En dat kan dan onder de vleugels van Pieterburen ja. en onder de vergunning. Maar ze moeten toch heel erg zelfstandig zijn, vind ik. Hoor. Ja, hè? want er ja. komt eigenlijk gewoon een nieuwe zeehondencrash. Nou... Dit is, uh, in in uh, dat gebied worden mm -hmm. er steeds meer zeehonden gevonden. Ja. En toen ik begon in 1970, hè, dat was al 1971, uh, toen waren daar helemaal geen zeehonden meer. Ze waren weg, delta gebeuren, jacht. Ze waren er niet meer, vervuiling. En uh, nu, het, gaat om, in, het gaat om het gebied Zuid-Holland en, ja, en Zeeland, hè? Ja, Zuid-Holland, ja. Zeeland. De, vroeger zei je de Zeeuwse en de Hollandse stromen. Ja. Nou, En dat gebied, dat is echt een... Een apart gebied los van de Waddenzee. Nou, En nu in één keer zijn daar heel langzaam veel en veel meer zeehonden gekomen. En de mensen die daar vrijwilligerswerk doen... Mm -hmm. dat zijn echt de vrijwilligers. Ik heb ze vroeger EHBZ genoemd. De eerste hulp bij zeehonden. <laughs> maar ze doen ondertussen veel meer dan alleen zeehonden. Ook bruinvissen, dolfijnen, walvissen. Ze doen van alles. Mm -hmm. Nou, die mensen... Die uh, zijn daar zo mee bezig en die moet je koesteren. En die hebben ervoor gezorgd dat de zeehond daar weer op de kaart kwam. Kijk. En uh, iedereen is er nu mee bezig. Renesse heeft al vijf zeehonden overal als beelden staan. Maar er is ook pas een onderzoek geweest om te kijken van... hoe staat het ervoor met het gebied? En het ja. bleek dat de zeehond eigenlijk nog geen stabiele... Uh, ja, de populatie is nog niet stabiel. Nee, dus dat betekent dat daar nog heel veel import is. Zeehonden die zwemmen over uit Engeland, de Worsje, dat is vlakbij uh, boven Londen. Yeah. Daar, die zwemmen naar Nederland, maar ook uit de Wattenzee. Die komen ook naar het Zeeuwse en het uh, Zuid-Hollandse gebied. En is dat ook een reden trouwens dat ze daar nu ineens wel naartoe trekken? Of is nee, dat... dat is gewoon doorgegaan. Dat ja. is, maar nu, de omstandigheden zijn nu zo dat er weer een plek is voor de zeehonden. Ze liggen overal, uh, er zijn meer, er zijn 750 gewone zeehonden mm -hmm. en 750 grijze. Maar dit zijn allemaal tellingen en onderzoek, dode zeehonden, alles verzamelen ze. En okay. dat zijn weer die vrijwilligers. Ja, en dan moeten ze allemaal naar de zeehondencrash in Pieterburen exact. op dit moment nog. En dat ligt ja. natuurlijk helemaal in Groningen. Ja, dat klopt. Dus vier uur rijden. Ik ja. rij geregeld heen en weer. Nou, het is een end hoor. Ja, maar zeker. ik zit helemaal aan de andere kant. Ja. Maar weet je, het is ook zo, dit is een natuurlijk proces. Wil je nu de zeehondenpopulatie in dat gebied echt stabiel maken, heb je daar nog meer power nodig. Ja. Nou, wat kun je dan beter doen? Dat het werk wat ze nu allemaal al doen, dat ze ook zien wat er met het dier gebeurt als die in de opvang komt. Want ja. wat blijkt, er is een hele hoge jeugdsterfte. Dat was ook zo toen ik begon in, uh, in Pieterburen. Het was precies hetzelfde situatie als wat er nu nog in dat gebied is. En het is, is het verbeterd in, in Pieterburen, zeg maar in de Waddenzee? Ja, doordat dus Pieterburen stabiel. er bestaat? Ja, ja. dus de, de zeehondenpopulatie is daar stabiel. Bestaat niet meer alleen uit uh, zeehonden uit Denemarken en Duitsland. Maar wij hebben dit jaar al meer dan 500 zeehonden vrijgelaten. Kijk. In de Waddenzee, maar ook een aantal in het Zeeuwse. Ja. Dus het is gebleken dat door opvang... maar niet alleen opvang, maar wetenschappelijk onderzoek... En voorlichting en educatie. Als ja. je die drie dingen doet, dat je een heel goed resultaat kunt hebben. Dat doen we over de hele wereld. Ja. En het werkt. Nou, ik vind dat. Dit is een natuurlijk proces. En nu is het daar ook, daar zijn ze aan toe. Ja, en nou is het nog wel even de vraag waar de nieuwe zeehondencreis <laughs> komt staan. Oh, zijn daar <laughs> ja. nou inmiddels al een uh, knoop over doorgehakt. Of nee, is dat nee, nog nee, steeds nee. de vraag? Nee, zover is het nog niet. Ik nee. vond het gewoon heel mooi om op de dag dat ik mijn eerste zeehond kreeg. ...in uh, 1970, 71, dat, dat die dag eigenlijk ook de start moest zijn voor de vrijwilligers, de, de enthousiaste vrijwilligers, de echte vrijwilligers. He, ze hebben er mm -hmm. allemaal een baan bij, ja. dat zij nu uh, dat ook in handen krijgen. Ze ja. blijven allemaal vrijwilligers, daar zullen een paar mensen moeten komen. Het gaat wel om 100 zeehonden per jaar al, ja. die worden daar gevonden. Maar, maar, maar, maar wanneer denkt u dan dat er een nieuwe Zeehondencrash komt daar? Dan in Zuid-Holland of in Zeeland? Nou, dat kan heel snel. Ja? <laughs> ja. Maar... Je, ik, ik had ze ook een wasstijl gegeven met een plusse zeehond erin. Toen waren ze een beetje in, uh, in de paniek. Want ze dachten dat zij ook de eerste zeehond die binnenkwam... in de wasstijl moesten doen. <lacht> ik zeg, dat hoeft ik. Zeg, niet. Nee, ik zeg, dat, dit is de start. Ja. En dan moet, moeten we ervoor zorgen. En daar zijn ook al heel veel mensen bezig. Er zijn al heel veel aanbiedingen. Er komt nu een klein, kleine werkgroep. En die gaat er nu mee aan de gang. En er zijn ook al mensen vanuit het bedrijfsleven... En ook uh, mensen die overal de contacten hebben. Mm -hmm. Die zeggen van, uh, wij doen mee, wij helpen. En dan zal er ook de beste plek gekozen moeten worden. Maar dat ja. moet ook door dat gebied, door de mensen, daar zelf gedaan worden. Ja, want het dat draait allemaal op, op vrijwilligers en ook op allemaal giften natuurlijk. Want jij ja, ja. accepteert eigenlijk geen hulp van de overheid qua geld. Nee, nee, nee dat hebben we nooit. Nee hè? Nee, nee, nee. We zijn het beste wetenschappelijk instituut op het gebied van zeehonden, zelfs ja. in Nederland. Allemaal gedragen, ik roep van altijd, het Nederlandse volk. Ja. En als daar geen draagvlak voor is, dat mensen in Nederland het maar niks vinden, dat je doet, moet je het ook niet doen. Nee. Dus ik, er is gewoon draagvlak in Nederland, want wij doen dit nu al uh, 42, 43 jaar... Maar daar in dit gebied is ook draagvlak. Dat merk je gewoon. Ik heb ontzettend veel aanmeldingen van mensen... die vrijwilligerswerk willen doen daar. Weet je, er is een enorm achterland. Uh, Rotterdam zit er vlakbij. Je ziet Vlissingen, Middelburg. Dat zijn grotere steden. Ja. Dat zit allemaal in dat gebied. Dus die mensen kunnen heel gemakkelijk... even een, twee dagen in de week daar gaan werken. Of, hè, als, als vrijwilliger. In Amerika ja. is dit heel normaal. Er ja. is een opvangcentrum in Socialito... Bij uh, San Francisco. Weet je, die bestaat praktisch alleen maar uit, uh, uit vrijwilligers. En daar hebben ze ook zo'n duizend zeehonden per jaar komen daar binnen. Zo. Maar gaat dat het hier is... ook gebeuren dan? Zoveel zeehonden? Nee, nee, Nederlandse nee, nee. Om de Nederlandse kust? Nee, Nee, nee, nee. <laughs> zijn er dit, wel heel veel. <laughs> nee, maar, daar is het, ik bedoel, maar dat draait wel op vrijwilligers. Ja, en stel nou dat er een vrijwilliger luistert. Die denkt, nou, ik heb ook zo'n passie voor die zeehonden. Nou, ik woon daar. even een mailtje aan mij sturen... En dan kunnen ze zo meedoen. Ja, nou dan geef ik dat weer door aan de vrijwilligers daar. Ja. En de opleiding en zo. Weet je, wij hebben alle kennis. Ja. Ik ben nu ook in Iran. In Iran mag ik eind. Uh, oh nee, het is nog uh, oud jaar. In ja. januari ga ik in uh, Iran ook een opvangcentrum openen. Kijk aan. Ja, en die heeft mijn naam ook nog. Dat vind ik eigenlijk wel lief van. Ze. Nou, dat is heel lief inderdaad. <laughs> hey, hey, er, zijn, er zijn nog altijd mensen die wel zeggen van joh, zeehonden, hè, die leven in de natuur, die moet je lekker aan de natuur overlaten ook. Hè, lekker zijn gang laten gaan. Ja. Uh, maar wat wilt u nou tegen die mensen zeggen? Nou, weet je, ik vind dat eigenlijk, dan denk ik, weet je wat ik het dan altijd zeg? Als jij nu wat doet wat jij belangrijk vindt... Hè? Mm -hmm. als jij vindt dat je wel mensen moet redden... of wat anders, doe jij dat dan? En dan doe ja. je het op net zo'n manier als dat ik dat andere heb gedaan. Dan komt dat ook goed. Ja, dan maken we de weer op met z'n allen een beetje beter. Ja, ja, precies. Want er zijn altijd natuurlijk doemdenkers. Ja. Van Wat heeft het nog voor zin? Ja, we hebben drie problemen voor de zeeën. Overbevissing, ja. klimaatverandering en vervuiling. Ja. En die hebben we met elkaar zelf veroorzaakt. En ik vind dat je dan zelf als mens... En dat, dat past gewoon in, in, in... Ja, als mens moet je dat gewoon doen. Die dieren zijn wel een beetje onze reisgenoten. Ja, precies. Ja. Dus dan U, moet je wat doen. En wil je dat niet voor dieren doen, doe dan voor mensen. Ja. Dan doe iets. Even de handen uit de mouw met z'n allen. Precies. Voor een allemaal mooie wereld. En ga je buurman helpen, ga die helpen. Maar echte vrijwilligers, hè? Ja. Nou, dat zou mooi vooruitstreven zijn, precies? toch voor 2014, <laughs> als iedereen dat zou doen. Ja, nou, precies. Hey, u, u werkt al, al 43 jaar voor de Zeehonding Cres in Pieterburen. En ik neem aan dat u dat nog uh, heel erg lang blijft doen. Nou, ik, ben, ik heb het opgericht en ik ben ook eerst 12 jaar vrijwilliger geweest. Mm -hmm. Toen ben ik pas uh, in dienst gekomen. Maar ik heb het helemaal als vrijwilliger eigenlijk op, op, uh, ja opgezet en yeah. gewerkt en ja nou dat is toch uh, daarom spreken mij de mensen in, in dat Zuid-Hollandse, Zeeuwse maar ze zitten overal, hè, langs de hele kust yeah. die zijn nu ook al bijna weer onderweg, ze zijn s'nachts aan het rijden met zeehonden, so. die zijn 24 uur per dag zijn ze in touw nou kijk de passie zit er in ieder geval in <laughs> En, en wie weet, het is einde van dit jaar een nieuwe zeehondencrash, maar dan niet in, alleen in Pieterburen, maar dan nog eentje ergens in Zuid-Holland of in Zeeland. Zodat die beestjes niet meer uren in de auto zitten. En ook de vrijwilligers dus niet meer uren hoeven te rijden. Helemaal geweldig. En wat fijn dat je ook al dat je een poster had met de hand van de zeehonden. Ja, nou, ik, als ik vind ik hem ontzettend leuk. Als ik hem nog had, had ik hem zover op mijn deur gehangen. <laughs> Geweldig. Dus misschien moet ik gewoon weer een keer langskomen in ja, Pieterburen. En doe uh, wat uh, vrijwilligerswerk erbij, hè? Ja, nou, ik, uh, ik ga eens kijken. Ze Zeeland is wel een beetje ver weg voor mij, maar misschien iets in de buurt. Uh, niet met zeehondjes dan, maar nee, iets anders. Ja. iedereen kan wat doen. Nou, kijk, ik, okay. vind het, ik vind het een mooi voornemen voor 2014. Oké, okay, een goed uiteinde. Bedankt, hetzelfde. Jo, ja. <laughs> Ja, Leni, uh, van het, uh, Leni het hart van uh, natuurlijk de zeehondencrash in Pieterburen. En wellicht uh, dit jaar dus een nieuwe zeehondencrash erbij. Dat zou toch heel erg leuk zijn. Uh, we zijn hiermee ook aan het uh, einde gekomen van deze uitzending. En het was alweer de laatste van dit jaar natuurlijk. 31 december is het. Vanavond knallen we het nieuwe jaar in 2014. Ik wil in ieder geval uh, onze superredactie... Artjan uh, Schinkershoek en Bas Boyster ontzettend bedanken. Zij waren onze stagiairs de afgelopen vier maanden... en hebben dan ook zorg dat deze uitzendingen hartstikke mooi gevuld waren met hele mooie, leuke en interessante gasten. En ja, zij gaan ons dan nu verlaten om weer verder te studeren. En uh, daar wens ik ze dan ook heel veel succes bij. Deze uitzending die kunt u ook terug gaan luisteren als u het gemist heeft. We hebben het natuurlijk gehad over hoe vier je oud en nieuw. Dat waren mooie en indrukwekkende verhalen van mensen. Iedereen viert het natuurlijk op zijn eigen manier. En we keken terug op 2013. Wat voor jaar was dat nou eigenlijk precies? Was dat een jaar vol hoogtepunten of juist diepe dalen? We hebben het allemaal besproken in dit programma in Dit is de Nacht. En als u het gemist heeft kunt u terug luisteren op eo.nl slash dit is de nacht. En dan gaat u zo meteen luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. Met daarin aandacht voor de rellen in het Brabantse Veen... tussen jongeren en de politie. Uh, bellen over strengere straffen bij geweld tegen hulpverleners En de jaarlijkse run op medicijnen bij de apotheken... om hun eigen risico vol te maken zo aan het einde van het jaar. Ik uh, wens u voor nu een hele fijne dag. En natuurlijk ook een hele fijne jaarwisseling. En alvast een heel erg goed 2014.